8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nog steeds veel geweld tegen gevangenispersoneel. Sjiïten in Irak willen vervroegde verkiezingen. En Nederlandse filmjournalisten vinden Drive de beste film van het jaar.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 Naar de oorzaak van de breuk in de pijpleiding wordt nog onderzoek gedaan. Tijdens het opruimen van de olie werd ook een ander lek ontdekt. Ook de olie uit dat lek wordt opgeruimd. De Nederlandse filmjournalisten hebben de film Drive uitgeroepen tot beste bioscoopfilm van 2011. Drive is een actiefilm over een autocoureur die wil voorkomen dat zijn vriendin in het criminele circuit belandt. De hoofdrol wordt gespeeld door Ryan Gosling.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 Dan het weer nog overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten af en toe zon. In het noorden kan het hier en daar met wat regen en Het wordt een graad of negen. Morgen begint met wat zon, later bewolking en wat regen. Het wordt ongeveer acht graden. Vanaf donderdag neemt de wisselvalligheid verder toe. Het blijft vrij zacht. Jullie Hollander betalen thuis Hause al zo veel met die pinpassen. En dan komen jullie hier op die wintersport.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 Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 27 december. Er is opmerkelijk nieuws uit het Verre Oosten. De dollar gaat eruit. China en Japan rekenen voortaan af in de eigen munt. Wat dat betekent, straks na half negen tekst en uitleg. Automerken hebben afgelopen jaar meer geadverteerd. Maar we beginnen met de waarde van uw huis staatssecretaris Wekers van Financiën... wil dat huizenbezitters beter inzicht krijgen in de WOZ-waarde. Dat zegt hij vandaag in De Telegraaf. Wekers wil dat de waardebepaling die de gemeente maakt openbaar wordt. En daarmee hoopt hij een einde te maken... aan de schimmige vaststelling van die WOZ-waarde van huizen. Hans-André de Laporte is van de vereniging EigenHuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Gebeurt dat inderdaad heel schimmig, de vaststelling van die WOZ-waarde? Um, ja, voor burgers wel. En het is natuurlijk ook wel een van de minst populaire belastingen... Die, die, die, die je ieder jaar op de mat krijgt. Het is de belasting die je aan de gemeente betaalt, de OZB. Maar het is ook de waterschapsheffing die daarvan afgeleid wordt... en ook het eigen woningforfait. Dus die waarde van de woning die speelt op veel vlakken een belangrijke rol. Ja, ik bedoel, je moet vervelende dingen ervan doen... en je kan niet vaststellen hoe het wordt vastgesteld.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 Nou ja, de gemeente die gebruikt vaak woningen die in het afgelopen jaar verkocht zijn. En in deze tijd weten we dat er uh, veel meer wordt verkocht. Veel minder, sorry, wordt verkocht. Ongeveer de helft van wat er een paar jaar geleden voor de crisis werd uh, verkocht. En dat betekent dat er in veel gemeentes moeilijk uh, referentiemateriaal, dus vergelijkingsmateriaal voorhanden is. Ja, maar goed, daarvoor had iedereen toch ook al de pest erover in. En was het toch ook niet inzichtelijk? Nee, wat, wat veel gebeurt is dat mensen dan gewoon naar hun buren toe gaan en, uh, en vragen wat heb jij voor waarde of uh, een vriendin met een vergelijkbaar huis. Wat, is, wat heb jij nou opgekregen? Is dat een stijging of een of een daling, en dan krijg je zo'n beetje gevoel. Je kan natuurlijk ook kijken gewoon bij, de, bij de verkoopprijzen van uh, die, die makelaars uh, weten... of ja. bij het kadaster, maar het blijft altijd een gedoe... en het levert in ieder geval een hoop protest- uh, en bezwaarschriften op. Ja, maar dus wordt, mensen, dat, wordt dat dan, dan, min ja, ja, maar wordt het dan minder uh, op het moment dat, zoals uh, de staatssecretaris dus in de Telegraaf zegt... dat die waardebepaling wel openbaar wordt? Ja, dat moet natuurlijk nog blijken, maar het is wel een goede beweging. Want juist omdat mensen er geen gevoel bij hebben... Ontstaat er een heel een, een gevoel van ja van, van, van onvrede en onbegrip. En als je het nou het begrip groter maakt, dan voorkom je misschien een hoop heen en weergeschrijf. En, en, en veel bezwaarschriften, daar zal het natuurlijk ook de gemeente om te doen zijn. Want die zitten ieder jaar met een enorme stapel bezwaarschriften die ze moeten afhandelen. En dat gaat uh, lang niet altijd goed. Dan krijg je weer beroepsprocedures en uh, mensen voelen zich uh, gewoon daar niet prettig bij. En we hebben geen idee waar nou eigenlijk de woningwaarde vandaan komt. Ja, nou, ik heb wel zelfs gehoord dat uh, in de gemeente, ik geloof de gemeente Zwolle dat het was, dat als je één keer bezwaar maakt, uh, dat ze niks doen. En pas als je de tweede keer bezwaar maakt, dat ze in actie komen wat we bij Vereniging Eigen Huis wil hebben gehoord... dat de gemeenten slecht omgaan met die bezwaarschriften... dat ze eigenlijk standaard alles afwijzen... Ja, daar weten ze uit ervaring dat ze van de helft of misschien wel van driekwart niets meer horen. Nou, die ben je dan alvast kwijt en alleen de mensen die volhouden. Daar ga je dan aandacht aan besteden, want eh, als je dat niet doet... dan kom je voor de rechter te staan, dat wil natuurlijk ook geen enkele gemeente hebben. En als ze nu met, met inzichtelijke taxatierapporten een hoop van die bezwaarschriften kunnen voorkomen... dan is dat natuurlijk voor de gemeente heel wat waard. Maar voor de, voor de huiseigenaar, en daar is het ons als consumentenorganisatie natuurlijk om te doen... Is het, geeft het veel meer houvast bij de waardebepaling van je huis. Van wat is nou mijn huis waard? Wat had, ik nou, wat had het nou opgebracht als ik het afgelopen jaar mijn huis had verkocht? Want dat is de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen. Nou, ja. De gemeente heeft daar een idee bij. En als ze nou uitleggen hoe ze aan dat idee komen... dan voorkom je een hoop misverstanden. Ja, want het is niet zo dat hierdoor gewoon de WOZ-waarde omlaag gaat. Het is alleen dat je inzicht erin krijgt. De uh, die daalt hier niet door. Ze, ze laten alleen zien hoe ze tot die waarde zijn gekomen. Precies. Meneer André de Laporte, ik dank u wel. Van de vereniging Eigenhuis. De Utrechtse burgemeester Aleid Wolfson wil dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet... naar een mogelijk te hardhandig optreden van de Utrechtse politie. Zaterdagavond werd een inwoner van de Domstad aangehouden. Deze man, oud-voetballer en oud-gemeenteraadslid Edu Nandlal... gaat vandaag aangifte doen tegen de agenten die hem aanhielden. Aan de telefoon hebben we Jaap Timmer, lector veiligheid... aan de Hogeschool Windersheim in Zwolle. Goedemorgen. Heeft u enig idee wat er na afgelopen zaterdagavond op kerstavond is gebeurd of kan zijn gebeurd? Nou, wat, wat zou kunnen gebeuren? Wat gebeurd kan zijn, ik begreep dat uh, de meneer die is aangehouden, inmiddels uh, ook niet meer verdachte is uh, van de zaak uh, waarvoor die werd aangehouden. Dus wat zou kunnen zijn, is uh, dat die agenten dus informatie hebben gekregen van uh, een signalement uh, en een andere aanwijzing van omstandigheden. Uh, ...waaronder ze verdachte we niet inbraak moesten aanhouden... ...en dat deze man dus in de buurt van dat singlement uh, kwam. En uh, ja, dan is voor die agenten op dat moment dat hun verdachte. Uh, maar die man zelf is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij niet de verdachte was. En uh, ja, dan heb je wel eens een misverstand dat mensen niet weten dat ze... ...ook al zijn ze ervan overtuigd dat ze zelf niet schuldig zijn aan een strafbaar feit dat ze dan toch moeten meewerken Want aan als de als aanhouding. De, als de politie zegt van, nou ja, je bent verdacht... of de politie geeft je een, een bepaald soort van bevel... dan moet je ja. daaraan gehoor geven. Ook al ja. klinkt dat nog zo onrechtvaardig. Uh, ook al ben, ben jij ervan overtuigd dat jij het niet hebt gedaan... Uh, dat je onterecht als verdachte wordt aangewerkt... dan nog moet die politie zijn werk uh, doen. Want ja, zij hebben informatie dat jij wel uh, mogelijk verdachte bent... of verdachte bent ja. in die zaak. En dat ze hem dus uh, jou moeten aanhouden... En, en uh, ja, ook al wordt achteraf vastgesteld dat dat uh, uh, niet goed is gegaan... Hè, dat die het aanmerken als verdachte van die persoon niet goed is gegaan... dan nog staan op dat moment die agenten in hun recht. Ja, maar mag, goed, mag jij je daar niet tegen verzetten? Een beetje begrip op kerstavond, hè, want het ja. was kerstavond. Meneer was ook op weg naar, uh, naar de nachtmist, heb ik, uh, heb ik begrepen. Ja, dat, dan mag de politie ook wel uh, zich een beetje inleven, of niet? Uh, natuurlijk. En doorgaans doen ze dat uh, ook. Maar goed, uh, we weten nog verder niet onder wat voor omstandigheden het is gebeurd. Dus we kunnen daar verder ook geen oordeel over vellen. Nou ja, maar, de burgemeester uh, deed gisteren iets, ja. iets heel raars. Uh, of iets geks. Maar misschien is het helemaal niet gek, hoor. Die liet meteen al uh, zeggen dat hij een onafhankelijk onderzoek wil. Dan lijkt het alsof er iets uitgezocht moet worden. Nee, nee. Uh, kijk, hier is discussie over ontstaan. En dan is de verstandigste uh, beslissing is, uh, het goed te laten uitzoeken... door een onafhankelijke instantie. Uh, zodat de discussie weggenomen kan worden en helderheid uh, kan worden verschaft. Dus, ja. uh, dat is een heel begrijpelijke en goede actie van de, van de burgemeester. En, en zegt niets op voorhand uh, dat het allemaal inderdaad uh, niet goed is geweest... wat die uh, politiemensen hebben gedaan. Maar dit komt toch wel eens vaker voor, dat mensen ten onrechte worden aangehouden... en ook tegen hun zin. En ik hoor niet dat er zo ontzettend veel van dit soort onderzoeken zijn. Uh, er worden gemiddeld zo'n uh, 13, 1400 uh, onderzoeken gedaan, interne onderzoeken gedaan bij de politie... En uh, daar zit uh, ook voor een belangrijk deel uh, uh, dit soort uh, kwesties bij. Voor mensen die dus uh, mogelijk niet terecht zijn aangehouden. Of uh, uh, dat er bij die aanhouding iets mis zou zijn gegaan. Ja, Dus het is op zich een normale procedure van uh, de burgemeester en de politie. Ja. ja. Om dit uh, op deze manier uit te zoeken. En die gemiddeld 1300 onderzoeken, wat komt daaruit? Nou, ruim de helft daarvan uh, wordt als ongegrond verklaard. Hè? Dus is het onderzoek uh, niet op, je, op uh, de goede grond... Uh, of het is onderzoek wel juist geweest het onderzoek is gedaan... maar is er dus geen uh, terechte uh, uh, klacht of aanklacht. En uh, die andere overblijvende kleinere helft... daarvan is ongeveer uh, drie kwart tuchtrechtelijk uh, uh, en één kwart strafrechtelijk. En tuchtrechtelijk wil zeggen uh, dat er dus uh, interne regels... dus de, de, de, de, de is uh, geweest... Uh, interne regels zijn ja. geschonden... en uh, die ene kwart strafrechtelijk... Uh, dan heeft dus een agent een strafbaar feit begaan. Ja. Nou goed, we wachten af, want het wordt nu uh, onderzoek, onderzocht. En uh, wellicht over enkele dagen weten we al... wat er uh, uit dat onderzoek uh, is uh, gekomen. Meneer Timmer, dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Straks het rookverbod is een bedreiging... voor het kleine café in België. Doorrijden vanochtend op de weg, want er zijn geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Automerken hebben dit jaar in ons land veel meer geadverteerd dan in 2010. Blijkt cijfers van Advect. Dat is een onderzoeksbureau dat bijhoudt hoeveel geld auto-importeurs uitgeven aan advertenties op radio, televisie en in kranten en tijdschriften. En Lars de Vries is directeur van Advect. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe sterk is die stijging? Uh, wat we tot nu toe hebben gemeten, zitten we op een stijging van ruim 20%. En dat is veel? Dat is veel, ja. Hoeveel, hoeveel geld hebben we het over? Uh, wij komen nu op uh, zo'n 340 miljoen euro uh, uit. En dat is dus inderdaad, uh, de, de off, of de online media is daar nog niet eens in uh, meegenomen... omdat die uh, nog steeds heel lastig te meten zijn. Dus we praten puur alleen nog even over de offline media, om het maar zo te zeggen. Maar dan hebben we het wel over tv, over radio en over kranten. Um, ja. en, en, en of de hele linie uh, stijgt het of springt er iets uit? Eh, er springt wat uit. Wat eigenlijk een trend is in de, de hele medialand, is dat uh, de, ja, de offline media last heeft van de, de, de besteding aan de online media, met de uitzondering van televisie. Dus we zien eigenlijk alle mediumtypen wat, wat onder druk staan. Uh, alleen televisie groeit fors. Uh, we zitten echt op um, bij televisie een groei van 40%. Oké, okay, maar terwijl ik juist denk, uh, of dacht, moet ik zeggen, voordat we elkaar spraken... dat er ook juist heel erg veel op radio werd uh, geadverteerd. Want ik hoor het ene na het andere spotje voorbij komen over kleine en zuinige auto's. Ja, dat klopt. Er wordt, er wordt ook steeds genoeg gedaan. Maar het staat nog steeds niet in verhouding tot hè, de totale stijging van de automarkt. En, en zeker ook de stijging van, als je dat vergelijkt met televisie, is toch fors, fors, fors groter. En deden alle automerken mee? Ja, alle automerken die hebben meer besteed met een aantal uitzonderingen. Uh, als we kijken bijvoorbeeld naar Renault, uh, Kia, Volkswagen, Nissan, Alfa Romeo. Dat zijn echt forse stijgers. We hebben ook een, een daler, uh, Toyota. Maar dat heeft natuurlijk te maken met uh, de aardbeving in uh, Japan. Uh, daardoor heeft de productie natuurlijk een uh, aantal ja. weken stilgelegen. En dat zie je dan ook terug in de, in de mediabestedingen. En is er een, een absolute koploop? Uh, de grootste stijger, dan moet ik even mijn lijstje pakken, dan zitten we op, uh, ja, is toch wel uh, Renault. In de, zowel in absoluut als in, in percentage. Ja, en waarom Renault? Is daar een verklaring voor? Uh, ja, dat vind ik altijd moeilijk in te schatten hoor. Um, ja, er is gewoon. Uh, Renault zit sowieso, denk ik, ook in de segmenten waar gewoon veel concurrentie plaatsvindt. Hè? Dus de kleine, zuinige, ja. compacte auto's waar we het net over hadden. Um, ja, daar wordt gewoon nu extra veel geadverteerd. En ja, dat zou een reden kunnen zijn dat Renault daar ook uh, actief, uh, extra actief is. A aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, het is toch wel een uh, crisis. Um, een recessie um, als we het Centraal Planbureau uh, volgen, zitten we zelfs in. Toch wel gek dan uh, dat er zoveel geld wordt uitgegeven aan advertenties. Ja, dat klopt. Uh, maar aan de ene kant kan je zeggen dat uh, de, toch wel zeker bij auto importeurs uh, waar toch een aantal campagnes toch gewoon van tevoren al goed worden ingepland. Hè? Je moet je voorstellen dat ruim een derde van alle campagnes... dat zijn gewoon introductiecampagnes. Dus dat, dat, de, de auto importeurs weten al wanneer die modellen gaan komen. En daar moet dus natuurlijk uh, ja, media voor worden ingezet. Uh, en daarnaast lopen natuurlijk ook heel veel contracten. Dus je ziet dat eigenlijk al wat, wat langer... Uh, ja, dat, dat later effect hebben. Eh, maar de andere kant, wat wij ook hebben gezien met de vorige crisis... is dat juist uh, ja, extra veel is geadverteerd. Uh, je moet het voorstellen dat eigenlijk dat hele proces... Hè, de, ja. je kunt moeilijk fabrieken stil gaan leggen. Uh, importeurs hebben gewoon afnameverplichtingen. Uh, dus die auto's die komen gewoon. En ja, als op een gegeven moment uh, mensen een beetje de hand op de knip houden... Ja, dan, dan zie je toch dat de automarkt juist gaat, extra moeite gaat doen... om toch die modellen te verkopen. En dat vertaalt zich vaak in uh, extra actiecampagnes. Nou, dat is weer goed nieuws uh, voor u. Uh, meneer de Vries, ik dank u wel voor de cijfers. Oké, okay, graag gedaan. Gaan we naar België. Want ook in België heeft het rookverbod gevolgen voor het cafébezoek. Ruim 2000 kroegen zijn over de kop sinds dat verbod. Vooral kleinere cafés zijn de dupe. Reden voor onze verslaggever John Sarbach om op kroegentocht te gaan door België. Mooi, twee tafeltjes buiten met vier stoelen... waar de mensen dan kunnen gaan zitten om te gaan roken bij Café de Kroon. En inderdaad, ook twee asbakken die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 Buiten zitten dan, hè? Daar buiten zitten is ongezond, ja. Je veel beter binnen een sigaretje roken, maar dat mag niet meer, Dat mag niet meer, Vervelend? Heel vervelend. Want? Omdat die gezelligheid is weg, wat gaan we doen? Dus we hebben nu een brak met heel de buurt, zo'n houten brak. En we gaan zelf drank halen en dat mag wel gerookt worden, want dat is een privéclubje.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 We blijven nog even in België. We gaan van het café naar het kinderkoor. Want een kinderkoor in Vlaanderen zingt een wel heel bijzondere versie van Stille Nacht, Heilige Nacht. Het filmpje van de zingende kinderen werd afgelopen dagen dan ook duizenden keren bekeken op internet.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 Stille nacht, jointje gepaft. Pintje of zes. En een fles. En een fles. Bacardi net uit de nightshop gepikt.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 Het blijkt een stunt te zijn van de Vlaamse opvoedingslijn. En als omstanders dat doorkrijgen, volgt er toch nog applaus. U kunt uh, het hele filmpje uit trouwens uh, bekijken via onze site van nos.nl. Komt u ook die kerstkaarten van ons tegen? De kaart uit Roemenië kregen we een uur geleden. Die hebben we ondertussen op dat prikbord geplaatst. Naast die van Frankrijk en Duitsland. En daar is de postbode alweer hoor. Met een nieuwe nieuwjaarskaart. Nieuw nieuwjaarskaart uit Engeland. De feestdagen hier in Groot-Brittannië geven me altijd een dubbel gevoel. Als je de afgelopen week door Londense winkelstraten als Liverpool Street liep... Ja, dan zou je denken dat er geen sprake was van een crisis. Alle winkels ramvol met consumenten die nog snel een kerstcadeautjes kopen. Ja, deze tijd van het jaar is het altijd wel krankzinnig in de Britse winkelstraat. Maar dit keer was het niet zo vanzelfsprekend dat het zo druk was... Winkels moesten met 70% kortingen stunten om publiek te lokken. En consumentenorganisaties hebben al uitgerekend... dat de Britten tijdens de feestdagen veel minder uitgeven dan voorafgaande jaren. Want ook hier is somberheid troef. Een op de vijf Britten is bang dat ze volgend jaar zijn of haar baan verliest. En dat zie ik overal om me heen. Veel van mijn Britse vrienden geven minder geld uit aan kerstcadeaus... en betalen liever hun creditkaartrekening en andere schulden af. De Britten prijzen zich gelukkig dat ze geen lid zijn van de door hen vervoeide eurozone. Maar ja, dat is misschien een van de weinige lichtpunten. Want de naakte statistieken vertellen een somber verhaal. De werkeloosheid is in geen twintig jaar niet zo hoog geweest. Kruipt naar de drie miljoen toe. Het begrotingstekort heeft Griekse proporties. En de staatsschuld, ja, ook die blijft maar stijgen. Als Groot-Brittannië wel lid was geweest van de eurozone... hadden ze in hetzelfde rijtje gestaan als Griekenland, Italië en Ierland. De Britse regering die koestert haar AAA-status en doet er dus alles aan om die te behouden. Dat betekent drastische bezuinigingen. Tienduizenden ambtenaren zullen hun banen verliezen. Uitkeringen gaan ontblaag, sociale voorzieningen staan onder zeer zware druk. Niemand kijkt echt uit naar wat 2012 zal brengen. Want al was 2011 geen best jaar, iedereen verwacht dat het nieuwe jaar nog meer onheilstijding zal brengen.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 NOS Journal. Geweld in gevangenissen blijft een probleem. En Drive is de beste bioscoopfilm van het jaar. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Agressie en geweld komen in gevangenissen nog veel voor. En ook de werkdruk voor het personeel is nog steeds hoog. Dat zegt de arbeidsinspectie, die op 45 locaties controles heeft uitgevoerd. In bijna 80 van de gevallen bleek er inderdaad iets mis te zijn. Zowel de gedetineerden als de bezoekers gebruikten geregeld geweld. Een paar jaar geleden werd dat ook al geconstateerd van een plan van aanpak... dat naar aanleiding van die conclusies werd opgesteld... is maar weinig terechtgekomen, zegt de arbeidsinspectie. Het dodental van de tropische storm op de Filipijnen loopt verder op. Inmiddels zijn ruim 1450 lichamen geteld. Anderhalve week geleden werden de Filipijnen getroffen door de storm Washi. Die ging gepaard met flinke overstromingen en modderlawines. Zo'n 60.000 mensen zijn door de natuurramp dakloos geworden. In Nigeria is het gisteren opnieuw onrustig geweest. Volgens ooggetuigen werden in het noordoosten van het land winkels van christenen in brand gestoken. Op eerste kerstdag vielen in Nigeria bijna 35 doden bij aanslagen op christenen. Die zijn opgeëist door de extremistische moslimorganisatie Boko Haram. De meeste doden vielen in een kerk bij de hoofdstad Abuja, waar een kerstviering werd gehouden. Correspondent Koert Lindeijer. Andere kerken uh, zeiden Boko Haram uh, terreur en het is een duidelijke poging van de radicale secte om haat te zaaien uh, tussen christenen en moslims in uh, Nigeria, een land waar de islam de meerderheid heeft in het noorden en de meeste zuidelingen christenen zijn. Vorig jaar pleegde Boko Haram rond de kerstdagen ook aanslagen in Nigeria. Toen vielen er 32 doden.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 Wat doe je? do? I drive for movies. Is that dangerous? It's only part-time. Drive. De filmjournalisten riepen de film Rabat uit het beste Nederlandse film. Rabat is een roadmovie over drie Marokkaanse Nederlanders die met een oude taxi naar Marokko reizen. Gisteravond was er in Beverwijk een schietpartij, de politie.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. DNOS, het Radio 1-journaal, ook op dinsdag 27 december. Concurrenten die handelspartners worden. En niet langer afrekenen in dollars, maar met eigen yen en de yuan. China en Japan hebben plannen om de handen meer ineen te slaan. en nauwer economisch te gaan samenwerken. En ook Zuid-Korea wordt erbij betrokken. Dat hebben de Chinese en de Japanse premiers gisteren in Peking samen afgesproken. Economie-redacteur André Menema is van de partij. André, uh, wat zijn de landen nou allemaal van plan? Nou ja, ze hebben in ieder geval de contouren van een vrijhandelsverdrag met elkaar uh, besproken. Ja. Het gaat nog over intenties en voornemens en dergelijke. het is nog lang niet zo ver. Het zal ook wel enige tijd vergen. Er is ook geen tijdpad afgesproken wat ze uh, en wanneer willen gaan doen. Maar in ieder geval, ze hebben met elkaar gesproken om te kijken hoe ze economisch nauw kunnen samenwerken. Handbelemmeringen weghalen. Uh, wederzijds investeren in elkaars land. Uh, en niet onbelangrijk in dit hele verhaal is dat men voortaan van plan is om af te gaan rekenen. Als het allemaal doorgaat natuurlijk. Uh, elkaar af te rekenen uh, in het handelsverkeer met gewoon de eigen munt. Dus in de in de yuan en niet langer in de dollars. Want 60% van de handel tussen die beide landen... vindt nu plaats uh, in via de dollar. Want de dollar was zeg maar een oude munt van vroeger. Uh, betrouwbaar. Het was, was een wereldmunt. China is er pas veel later bijgekomen tot bloei gekomen. En dus vond, vindt nog altijd veel handelsverkeer... wordt uh, afgehandeld, afgerekend in dollars. En wat betekent dat dan voor die dollar... Nou, dat betekent dat de dollar, dat de dollar natuurlijk een stuk van zijn uh, wereldheconomie in ieder geval in Azië verliest. Uh, daar zijn ze, of de, dreigen ze nu een stuk van hun hegemonie uh, kwijt te raken. Wat je dan aan de andere kant ziet, zal uh, zien gebeuren... is dat de, het belang van valutareserves van de yuan en de yen zal, uh, zal toenemen. Het belang van de Chinese munt, yuan, die zal groeien natuurlijk. Uh, de Chinese willen ook altijd helemaal graag als tweede economische wereldmacht... dat hun munt belangrijker wordt dan nu. Het is nu zeg maar, een ondergeschoven kindje. Niemand uh, kijkt er eigenlijk naar, het, wordt het niet helemaal serieus genomen... Uh, daarentegen de dollar wel en de yen ook. Nou, ze hopen misschien met, met dit soort afspraken een, een impuls te kunnen geven aan het belang van de yuan uh, voor de regio. Maar met name dan voor China zelf. En de dollar zelf, de Amerikaanse economie, heeft, gaat hij er last van krijgen? Nou ja, de, niet zo gek veel in die zin dat de, de dollar gewoon wat minder vanzelfsprekend wordt. En dat is voor de Amerikanen, voor het West helemaal winnen. We zien dat trouwens helemaal dat het, het, het, zwaard, het economisch zwaartepunt van de wereld momenteel aan het verschuiven is van het Westen, van de Verenigde Staten en, en Europa naar Azië toe. He, wij hebben, moeten zelfs gewoon in, in Europa aankloppen bij de Chinezen om, om, om geholpen te worden in onze schuldencrisis. Dus dat dus is alsmaar eigenlijk, belangrijk. Eigenlijk is het logisch, een soort logisch gevolg daarvan. Het is een logisch gevolg van het feit dat, dat, dat China oprukt, groot is geworden. He, uh, tot voor kort was Japan de, de nummer twee in de wereld qua uh, Amerika. Uh, inmiddels voorbijgestreefd door China. Dat zijn dus de nummers twee en drie in de wereld die nu tegen elkaar zeggen, wij gaan voortaan elkaar afrekenen in onze eigen munt en niet lang in de dollar's. Ja, dat, dat, dat geeft een knauw, zeg maar, aan het gevoel van we hebben een belangrijke munt met die dollar. En er is nog iets, uh, dat overstijgt het belang van de economie wel, maar het is wel natuurlijk historisch. Het waren twee landen die, laat ik zachtjes zeggen, het Frankrijk en Duitsland van ongeveer een eeuw geleden waren in Europa. Ja, absoluut. Want toen de jaren 30, 40 hebben ze zwaar met elkaar in de klins gelegen en waren het eigenlijk gewoon uh, vijanden, gezworen vijanden. Daarna, uh, na de communistische revolutie in 1949... Uh, was China natuurlijk het communistisch bolwerk ten opzichte van Japan als het kapitalistisch bolwerk stond ook tegenover elkaar. Na de doorbraak in uh, China zie je dat die twee landen... eigenlijk dichter naar elkaar toe aan het groeien zijn... waarbij China geholpen wordt door de kennis en de know-how in Japan. Anderzijds, uh, China een zodanig volume heeft waar Japan meer uh, voordeel van heeft... want Japan sukkelt al jarenlang op het randje van nauwelijks groei... China daarentegen 8-9% procent groeit. Dus die twee kunnen elkaar alleen maar helpen en versterken. Vandaar dit. Dankjewel voor de toelichting. André Mijnema. We hebben twee kerstdagen achter de rug. Voor het geval u dat uh, was vergeten, meld ik dat nog uh, maar eens eventjes. Maar uh, we hebben natuurlijk lekker gekookt. Uh, en dan blijkt de koelkast vaak nog half gevuld met restjes. Weggooien vinden we tenslotte zonde. Maar hoe tover je zonder al te veel gedoe... de komende dagen toch nog iets lekkers op tafel. Karin Luiten schrijft kookbroeken... en heeft een wekelijkse kookrubriek in het dagblad Trouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u trouwens zelf uh, lang in de keuken gestaan de afgelopen dagen? Uh, niet heel lang. Maar ik kan heel goed snel koken en dan toch heel lekker uitgebreid eten. Ah, dan moeten we daarmee eens over praten. <laughs> maar maar heeft, u, <laughs> heeft u nog veel over? Uh, nee, maar dat komt. Ik, ik was al op, uh, op kerstavond begonnen. Ja. En dan ben je tegen, te tegen tweede kerstdag ben je dan, uh, bezig om met de klietjes op te eten. Dus inmiddels is de koelkast wel echt leeg. Ah, u heeft uh, het, het proces al achter de rug. Want heel veel mensen hebben vandaag kijkers in de, in de koelkast denken... oh jee, dat heb ik nog allemaal over. Wat... Ja, heerlijk toch? Nou ja... Uh, ja, dan stel je het boodschappendoel nog even uit, denk ik dan altijd. Ja, dat is een groot voordeel. Maar wat, wat moet je? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Uh, wat, wat kan je allemaal verwerken? Ja, je kan eigenlijk overal altijd nog wel wat van maken. Ik had, uh, ik had bijvoorbeeld uh, uh, kip uit de oven. Nou, van het karkas van die kip kun je weer een geweldige bouillon trekken. Dus dan doe je gewoon de, de, nou ja, die, die, die kip wat er nog van over is. Gewoon in een pan met wat groenten erbij, wat, wat wortel, wat prei, koud water. Gewoon een paar uur op laten staan en je hebt een geweldige bouillon. Nou, daar kun je dan weer soep van maken natuurlijk. Want ook bijvoorbeeld gare groenten die je over hebt. Ik had spruitjes over. Ja. Nou, als je die pureert met een beetje bouillon erdoor en een scheutje room... en je gooit dat in de blender, dan heb je een heel lekker schuimig soepje. Nou, dat kun je dan weer in een klein glaasje of in een kopje serveren. Dan heb je eigenlijk de dag daarna toch weer een soort feestelijke amuse. En dan duren die kerstdagen nog een beetje door. Ja, en, en als je kalkoen over hebt, wat ook veel mensen hebben gehad, of konijn? Ja, wat, wat veel mensen doen, is dat ze uh, vlees van de kerstdagen weer gaan opwarmen. Dat moet je niet doen, want dan wordt het eigenlijk alleen maar droger en taaier van. Je moet eigenlijk gewoon uh, de kalkoen leeg plukken... En dan een soort salade van maken. Dan maak je er iets heel anders van. Wat ik wel eens doe, is dan uh, ga je een beetje de Aziatische kant op. Hè? China is rukt op, hoorde ik net. Ja. Dus uh, doe iets met, met reepjes kool... of een beetje reepjes winterpeen en wat, uh, wat tauge. En dan maak je een beetje een oostersausje met uh, limoen en uh, suiker en wat rode peper en wat vissaus. Mm. En dat hussel je door elkaar. Dan heb je eigenlijk een hele gezonde, lekkere salade... die weer heel anders smaakt dan die, die kerstkalkoen van twee dagen geleden. Ja, niet opwarmen. Dat is eigenlijk het belangrijkste recept. Nee, tenminste eenmaal gaar vlees niet. Als je nog uh, een half halve schotel over hebt, dan natuurlijk wel. Ja, want dat is nog niet gaar. Ja, en, maar uh, dan ook, dan zeg ik... Gooi nou niet alles bij elkaar in de pan. En, hè, maar hou het even per vleessoort apart. Dus als je... Uh, rundvlees of varkensvlees over hebt, dat kun je als basis weer gebruiken... om een soort Bolognese saus te maken. En uitjes fruiten, dan dat klein gesneden vlees erbij... blik uh, gepelde tomaten en even lekker een half uur of een uurtje laten sudderen. En dan heb je weer een saus voor bij de pasta. Ja, gewoon creatief in de keuken zijn. Dat is ja, het wel eigenlijk. Ja, je, je met de loop. kan je nog wel wat doen. En dat, ja, dat, dat is zo jammer dat mensen dat vaak niet, uh, niet doen. En ja, je, je koelkast is je grootste vriend, zeg ik altijd maar. <laughs> En het, nogmaals, het, het, het, nou ja, het weggooien ja. vind ik in deze tijden echt niet meer verantwoord. En nee. bovendien, ja, het, het geld weer boodschappen doen. Ja, nou, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Nou, we hebben een paar tips uh, We hebben meegeschreven met u. We gaan uh, met <lacht> z'n allen uh, aan de gang. En de koelkast is je grootste vriend. vind ik een hele mooie uitspraak. Mevrouw ik dank u wel. Ja hoor, graag gedaan. Wikileaks. De Arabische Lente, DigiNota. Dit jaar lijkt bijna niemand te ontkomen aan de groeiende invloed van internet. Gaan daarover praten met twee mensen. Brenno de Winter, de journalist van het jaar, want die titel heeft hij gekregen. En David Nieborg, expert in online participatie. Goedemorgen alle twee. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we eens even kijken naar het afgelopen jaar. Wat is eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis, meneer de Winter? De uh, belangrijkste gebeurtenis voor Nederland, denk ik, dat toch wel DigiNota is geweest. Ja? ja, daar hebben we voor het eerst gezien dat, dat er ook risico's aan technologie zitten en dat die niet onschuldig zijn. Goed, de risico's en het niet onschuldigen van de technologie. Meneer Nieborg, wat is het belangrijkste? Nou, ik denk wat heel veel impact heeft gemaakt uh, in de soort van online wereld is de dood van Steve Jobs, uh, lijkt nou, Dat lijkt me ook een belangrijke gebeurtenis, maar het zijn twee onvergelijkbare grootheden de winter. Ja, het dat, dat, dat is wel onvergelijkbaar. Maar natuurlijk, Steve Jobs is, is wel iemand geweest... die heel erg bepalend is geweest in de hele industrie. En um, in ieder geval een, een hele ja, grote hoeveelheid aan volgers... achter zich aan heeft gekregen met, met zijn toch wat andere blik... Op de, op de realiteit dan bedrijven als een Microsoft of als andere computerleveranciers. Zullen we even doorgaan op DigiNota? Want ja. DigiNota, dat is het grootste lek eigenlijk in de, de recente geschiedenis qua uh, computers en internet, hè? de jonge geschiedenis ja. nog wel. Hebben we, nou, uh, hebben we zitten slapen? Hebben we niet zitten opletten? Is er een monster gecreëerd? Hoe moeten we dit duiden? Nou, het, het, het trieste is dat, dat DigiNota was eigenlijk qua, qua lek zelf nog niet eens zo heel erg groot. Maar de impact bleek heel erg groot te zijn, omdat je opeens ingrijpt op het leven van mensen in Iran. die dissident zijn. die, die via Google-technologie gebruik maken um, van, van de diensten van DigiNota. zonder dat dat de bedoeling was, want zij hadden die dienstverlening niet eens moeten leveren. Dus, dus dat maakte het heel erg groot. En wat het, het duidelijk heeft gemaakt... is dat wij in Nederland gewoon geen risicobesef hebben. En dat wij denken dat, dat een audit eigenlijk een grapje is... waar je niet zo heel serieus naar dingen hoeft te kijken. En ik vond dat gewoon de, de, toch wel een heel pijnlijke les voor ons. Wij wensen beveiliging niet serieus te nemen in dit land. Ja, is dat zo? Niet meer wensen wij gewoon beveiliging niet serieus te nemen? Denken wij gewoon maar alles kan op het internet? Nou ja, wat alle veel grote verhalen dit jaar allemaal bindt... is een soort van die strijd tussen de openheid en de geslotenheid van het web. Ik denk dat als je een brede lijn wil zoeken... is dat um, uh, overheden aan de ene kant vieren die openheid van het web... en uh, repressieve regimes. En als het erop aankomt in landen, hè, zoals bijvoorbeeld in Nederland... dan um, wordt onderschat... Wat die openheid uh, ook ander, voor andere gevolgen kan hebben. Is het misschien iets politieks ook? Dat wij denken: Nou, alles moet kunnen. Wij zijn van openheid. Wij zijn van uh, iedereen moet ergens op, op, moet overal iets over kunnen zeggen. Uh, versus inderdaad landen als China, Iran enzovoort. die proberen dat, uh, het web zoveel mogelijk af te schermen. Nee, je ziet eigenlijk een heel soort van schizofreen beleid. Dat uh, overheden aan de ene kant dus heel. Uh, die openheid vieren. Uh, Hillary Clinton laatst uh, ook nog een keer aan de andere kant proberen ze het heel erg uh, dicht te houden. Uh, terwijl uh, aan de poorten staan de, de hackers te ramelen en wordt totaal onderschat. Nou ja, Brenna kan daar alles over vertellen, uh, wat, die, wat die kunnen. En ik vind dat, ik ben het helemaal mee eens. De Nederlandse overheid laat, laat project na naar project na project niet zien dat ze blijk hebben. Uh, van hoe die wereld in elkaar zit. En misschien wel het ergste dat heel veel mensen... die toch wel verregaande beslissingen nemen... over hoe onze online uh, wereld eruit ziet... zijn met alle respect mensen die niet opgegroeid zijn in deze wereld... en echt heel weinig verstand uh, van dit soort zaken hebben... maar wel beslissingen nemen die haak staan op wat kan en wat moet. Eigenlijk zeggen we hier, uh, het zijn de grijze mannen... Uh, die de uh, digitale revolutie niet hebben meegemaakt. Ja, dat zeg ik inderdaad hier, denk ik. En uh, dat, dat is ook wel de realiteit. Uh, net gaf je dat aan van, van Hillary Clinton. Ik vind een heel mooi voorbeeld is. Uh, die regime. Office, men wil dissidenten steunen in, in landen waar dus heel veel onderdrukking is. Terwijl dat, datzelfde Amerika de technologieën om dat te kunnen doen, ook in eigen land probeert nu te verbieden. En uh, het is inderdaad heel erg schizofreen. Bestuurders weten niet weten, lijken me niet te snappen dat de wereld echt is veranderd. En die leven nog altijd in hun wereld, die wordt, wordt beperkt door geografische grenzen. Nou ja, bestuurders hebben wel, als we het dan even over de sociale media hebben... hebben ze bijvoorbeeld wel dingen als Twitter, Facebook, enzovoort. Dat hebben ze wel allemaal ontdekt. Nou, nou als je, als je, als je hoezo wil... nou, heren? Nou, nou als, je, als je een analyse doet van de Nederlandse participatie van politici op hè, via social media, Twitter, Facebook, Hive, noem maar op... Dan, dan schaam je eigenlijk de ogen uit de kop. Het is echt, echt wat de mogelijkheden die er zijn... voor burgerparticipatie, voor enzovoort, die zijn ah, maar, eindeloos. Maar... Volgens mij verstaan jullie iets anders dan uh, daaronder. Want uh, politici zelf hebben het idee dat ze ontzettend uh, goed bezig zijn. Bijvoorbeeld op het moment dat er gestemd wordt... Hè, de laatste dag voor het Kamerreces... Uh, uh, alle 150 leden hebben wel gezegd... dat ze een motie of een amendement hadden ingediend. Maar dat is iets anders dan participeren. Nou ja, maar, ja en, en wat zij doen is heel vaak zenden. Er zijn maar heel weinig politici die echt het gesprek met, met mensen aangaan. En, en die... zenden is gewoon zeggen, ik doe dit, ik doe dit. Nou ja, ik, ik zou hadden ook een radiozender kunnen oprichten. Dan, dan gebruiken ze de technologie op exact dezelfde manier. En er zijn maar een paar, paar politici die echt wel um, meer ermee doen. En die kun je zo'n beetje op, op één of twee handen tellen. En, en de rest doet dit gewoon eigenlijk niet. Nou ja, en als je een uh, vergelijking maakt van de laatste grote uh, campagne... Hè, voor de Tweede Kamerverkiezingen... en je kijkt wat daar gedaan is door de winnende partijen, CDA... VVD en PVV kan je zeggen, met name de... Ja, was niet echt een winnende, maar wel kwam nou, in het de... kabinet terecht. Ja. Over, overwinnen, hoe zeg je dat, die uiteindelijk... Uh, het kabinet vormde, ja. Dit, dit, dit, ...deze interessante constructie bedacht hebben. Dan valt op dat nou, de PVV heeft een uh, vrij klassieke campagne gevoerd. Uh, Geert Wilders is nou niet het toonbeeld van uh, op social media in dialoog gaan. Nee, en, hij zegt iets en uh, vervolgens kan en iedereen ja, daarop dat reageren. Ja, dat is precies dat. Ja, precies, zendig. en uh, de campagne van de VVD... Uh, is ook niet uh, doordrenkt van uh, social media initiatieven enzovoort. Dus er zijn eindeloze mogelijkheden, maar de Nederlandse politieke partijen maken daarvoor alsnog geen gebruik van. Nee, het is, het is vooral heel individueel. Als, je, als ik denk aan social media en een paar politici, dan, dan denk ik aan een Ian Alphazet, een Pierre Heijnen, een Sharon Gesthuizen. En dan wordt het denk ik al relatief. Ja, Martijn van Dam misschien nog, en dan wordt het relatief stil. Ja. En de bekende Twittera, natuurlijk Maxime Verhagen. Maar daarna wordt het echt wel stil. En, en de andere Twitteraars die er zijn... doen eigenlijk niets anders dan uh, ja, wat we net al vaststelden zenden. Is er trouwens heel veel veranderd het afgelopen jaar bij uh, de social media? Is Twitter groter geworden? Hebben we nieuwe ontwikkelingen gezien? Uh, nog... het, is, het is meer voor mijn gevoel een, uh, een, een lijn die doorgezet wordt. Um, en het is wel opvallend dat een aantal platformen steeds dominanter worden... Um, he, dus in het uh, publieke bestel, bijvoorbeeld op televisie... heb je heel veel aanbieders in feite. Maar uh, online uh, zijn we eigenlijk massaal... naar een aantal netwerken aan het toegaan. En zou je, ze krijgen een soort virtuele monopolies. Zou je kunnen zeggen, iedereen... Uh, uh, ...neigt naar Facebook te gaan en naar, naar Twitter te gaan. En de facto worden dat dus netwerken uh, waar steeds meer mensen zich bij aansluiten. En daarom sluiten zich meer net mensen bij aan. Maar dat, dat is toch een ontwikkeling die je eigenlijk op, uh, op, op het internet wel vaker hebt gezien. Google is ook klein begonnen en werd opeens een enorme speler. Nee, dat is een van die, uh, als je kijkt naar een soort van de economische wetten... ...die ja. uh, ten grondslag liggen aan, aan netwerkeconomieën. Um, is dat netwerken die groter worden... is het goedkoper en makkelijker voor mensen om zich bij aan te sluiten. En mensen hebben ook het gevoel, je moet erbij zijn. Je moet erbij zijn en er zijn allerlei redenen om je dan erbij aan te sluiten. Maar het gevolg is dat die grote netwerken steeds groter worden. En dat hele mooie idee, dat utopische idee he, van, van rond de eeuwwisseling... van het internet gaat openheid, verlossing en, en, en emancipatie effect... Uh, nou ja, dat kunnen we dus zeg maar tien jaar later is het toch wel heel erg aan het verschuiven. Omdat hele grote marktpartijen, bedrijven, en de overheid heeft daar ook een grote stem in. Uh, heel veel soort van macht naar zich toe trekken. Maar burgers geven ook die macht. Hè. Dus het is niet zo dat die bedrijven dat alleen maar naar zich toe trekken. Maar doordat wij. Twitter is een soort van bijna neutraal, ja, dat is Twitter. En, maar het is natuurlijk een Amerikaans bedrijf dat zich grotendeels schikt naar Amerikaanse wetgeving. Uh, en hij heeft eigenlijk een virtuele monopolie op um, als je microbloggen of nou ja, twitteren. Ja, en dat is, uh, lees ik eigenlijk of hoor ik eigenlijk een beetje in uw woorden, ook wel gevaarlijk. Nee, het is aan, uh, aan een journalisten en wetenschappers om daar voortdurend op te wijzen wat daar de gevolgen van zijn. Want het is niet een open kanaal, het is niet een open source kanaal. Wij hebben niks te zeggen over de bronnen waar het vandaan komt en hoe dat gestuurd wordt. Ja, nou je ziet natuurlijk bijvoorbeeld bij Facebook dat daar ook nu, dat, dat ook niet goed gaat. Zij, zij zijn een rol aan het uh, vervullen... die, die um, veel verder gaat dan sociale media alleen. En zij, zij willen uiteindelijk ook een soort van nieuwsachtig uh, organisatie worden. En, en dat, dan wordt het ook echt eng. Want bepaalde links mag je dus ook niet eens op Facebook zetten. Hè? Als je Collateral Murder tikt... Hè, de, de, en die filmpjes van, van Wikileaks, waarin wordt ge, getoond dat Amerikaanse soldaten journalisten doodschieten, ja, die, die, die mag je dus niet op Facebook zetten. Dus, dus je krijgt opeens wel een, een omgeving die, die, die vrijheid van het internet wel impact. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook wel dat Facebook in de hele Arabische lente een cruciale rol heeft gespeeld. Het is de keerzijde. Ja, de, de positieve keerzijde om, om op dat dat niveau, dat bepaalde niveau van vrijheid wel te komen. Maar dan wel de American Way. Dan is er nog iets, want we hebben het over die American Way. Um, ik weet niet of het een goede brug is. Maar um, er is een andere inperking. Dat is namelijk gewoon de bits en de bytes. Oftewel, uh, vroeger mocht je eigenlijk alles uh, verzenden qua hoeveelheid. Ja. En nu is de KPN, Ja, je dacht al, wat gaat hier naartoe? Nee, maar bijvoorbeeld ja. de KPN, uh, gaat dat nu inperken? Uh, betekent dat een inperking ook van de vrijheid? Of is dat gewoon ook een economisch model? Het is een economisch model, maar het heeft de facto tot gevolg... dat het een inperking van vrijheid is. Eerst zijn wij natuurlijk als, als consumenten verleid naar... gebruik zoveel mogelijk bandbreedte op je mobiele telefoon. En he, overal kun je werken. Maar aan dat, werken, dat overal werken hebben KPN, Vodafone en T-Mobile... nu wel hele grote grenzen gezet. En vooral Vodafone en, en KPN als je die, die, die, die bandbreedte overschrijdt, dan kan de rekening behoorlijk fors oplopen. Dus, dus eigenlijk zijn we als consumenten nu in een situatie gedrukt... waarbij als je gebruik maakt van wat de KPN bijvoorbeeld adviseert... Of, of de Vodafone adviseert, de rekening wel heel fors oploopt. Ja, maar is dat erg? Want je kan ook zeggen, van, ja, zo werkt het nu eenmaal. Dat zijn de wetten van de markt. Ik bedoel, Als je een wasmiddel uh, populair maakt en het wordt heel populair... verhoog je ook gewoon de prijs. Ja, maar is het, nog de wet, is het nog de wet van de markt... als ze alle drie partijen het op exact hetzelfde moment zo'n beetje doen... als ze vergelijkbare modellen gaan hanteren? Eh, hoe vrij is dan die, die markt nog? Ik denk dat, dat het juist aantoont dat die markt helemaal niet zo vrij is... en dat wij dus misschien wel een, een zesde, zevende en achtste speler... gewoon echt kunnen gebruiken op gsm-gebied. Want nu, nu, is, nu hebben we eigenlijk heel weinig keus. Ik kan kiezen tussen één gigabyte voor veel te veel geld bij KPN... Of het zelf, diezelfde gigabyte bij Vodafone voor een vergelijkbaar netwerk. En als ik daar overheen ga, dan gaat de teller ook behoorlijk tikken. En dat gaat soms echt om honderden euro's. Ja, Maar is het aantrekkelijk om een uh, nieuwe uh, speler te worden op deze markt? Nou ja, je, je, je hebt zoveel soort van kapitaal nodig om hier een relevante speler te worden, dat het bijna niet meer te doen is. Dus het idee van een vrije markt, zeker in dit soort uh, sectoren, is, is eigenlijk een beetje een mythe aan het zijn. Ja, moeten we dat misschien als conclusie dan trekken aan het eind van het gesprek? Dat ah, die hele vrijheid waar de internetgemeenschap van, van droomde... een beetje dat anarchistische... dat dat gewoon keurig netjes is ingekapseld... Uh, door de mensen die het geld verdienen op deze wereld? Nee, ik vind dat vind ik te somber. En dat ja? zou betekenen dat, dat um, de mannen in grijze pakken die het niet snappen... dat die ook echt voet aan de grond krijgen. Ik denk dat, dat je ook nu een tegenbeweging ziet die wel degelijk met technologieën komt... waar, waar dit soort mensen geen antwoord op, op heeft. Dus ik vind het nog te vroeg om te zeggen van de oorlog is verloren. Ja, ik, ik ben wel wat somberder. Want als je ziet wat voor uh, economische uh, krachten en politieke krachten... die uh, keer op keer proberen vrijheid uh, in te perken... of nou Amerikaanse auteursrechtwetgeving is... of Facebook als bedrijf, of Twitter, of een Nederlandse overheid... keer op keer worden er kleine stukjes uh, van die uh, openheid en vrijheid ingeperkt... Uh, ik vind dat het wel, wel vrij hard gaat. Zeker als je het vergelijkt met een paar jaar terug en met, met uh, tien jaar terug. Ja, dus Brenno, jij blijft een be beetje uh, de kleine hacker. Ja, misschien wel, maar ik, ik ben ook gewoon best wel optimistisch... omdat ik denk dat mensen vanzelf ook wel gaan inzien... dat, dat, uh, dat politici gewoon nu een paar stappen te ver zijn gegaan met het inperken van vrijheden... En dat op een gegeven moment het volk ook wel van zich zal laten horen. Of dat gewoon massaal gaat omzeilen. Kijk, heel Nederland opeens achter de tralies zetten omdat ze een liedje hebben gedownload. Dat gaat hem toch niet worden. Dus ik ben wat dat betreft. Ja, zie ik nog wel mogelijkheden dat. Uh, de politiek loopt altijd achter. En ik heb niet de illusie dat in 2012 opeens de politiek het wel snapt. en de overheid opeens wel een goed beveiligingsbeleid neerzet. Het zijn goed bedoelende amateurs, maar ik, de overheid moet je ook niet te serieus nemen. Ik, uh, ik hoop dat Bren gelijk heeft. Goed, daar sluiten we mee af. Heren, dankjewel voor het gesprek. Kersttijd.